door Eddie McQuire. Nederlandse bewerking Rob Gerrits. ...met de NV Sanders, Goedemorgen. Jazeker, meneer. Wat zegt u? Uh, uh, wilt u het even spellen? Uh, i p k k u Spijt me, meneer, maar ik begrijp u niet. Uh, uh, wacht u even. Dan geef ik u meneer Meadows. Is dat een uh, bepaald soort schoen? Geen idee. Hij heeft het over Ipecacuanha. Oh, is een speciaal soort leer, misschien. Huh? Hallo. Ja, meneer. Hè? Huh? Wij maken schoenen, meneer. Ja, ook laarzen, ja. Ja, zeker. Nee, meneer, nee. Nee, hoesdranken maken we niet. Nee, ik kan er echt niks aan doen. Probeert u het dus bij de drogist. Huh? Huh? Ja, tot uw dienst, meneer. <laughs> bepaald soort leer. <laughs> ja, je kent als Lotti niet alles weten, hè? Zeg zoek eens of het een gekke woord eigenlijk betekent. Ja. Juffrouw Digby. Eh. Uh, Ipecacuanha. De wortel van een Zuid-Amerikaanse plant gebruikt als braakmiddel. Oh, nou mooi. Zijn we tenminste gewapend als er nog eens iemand op die het goedje van ons hebben wil? Bent u intussen ook gewapend om meneer Saunders te vertellen dat die grote orde voor de detailhandel om zijn neus voorbij is gegaan? Dat zal hij toch moeten weten. Toch? Mm, ja, ja. Heeft u al geluncht? Drie uur geleden. Oh. En uh, heeft hij zijn thee al gehaald? Een uur geleden. Het hm. is dus bijna hm. half zes. Over een uurtje gaat hij naar huis om te eten. Oh, dan is het dus nu of nooit, hè? En ik veronderstel niet dat ik er nooit van kan maken. Natuurlijk niet. Dit is de tweede grote orde die we van de week misgelopen zijn. Ja, en dat is allemaal mijn schuld. Wat een onzin. Ja, dat zegt u. Maar zodra die deur door bent, is alles mijn schuld. Je zou het een principe van meneer Saunders kunnen noemen. Waarom komt u niet met een alternatief op de proppen? Een alternatief? Oh, u bedoelt dat hij een ander de laan uitstuurt in plaats van mij? Nee, ik bedoel dat we nou het op de binnenlandse markt zo beroerd gaat overschakelen op export. Dat is trouwens in de mode. Probeer hem er warm voor te maken. Ja, ja, om meteen een koude douche te krijgen, zeg. Het lijkt wel of meneer Saunders u een minderwaardigheidscomplex heeft bezorgd. Nee, hij heeft me niet bezorgd. Hij herinnert me alleen voortdurend aan dat het aanwezig is. En wat die export betreft, meneer Saunders heeft verreweg de voorkeur gegeven aan de binnenlandse markt. Daar zit meer winst in. Breng hem onder de gegeven omstandigheden dan tot andere gedachten. Ja, ben ik een wondermens? Heel Engeland schreeuwt om verhoging van de export. Doe een beroep op zijn vaderlandsliefde. Die is morsdood sinds de douane hem twee flessen Franse cognac heeft afgenomen. Doe nou. Meneer Saunders mag dan zijn eigenaardigheden hebben. Maar hij is een goed zakenman. Als u hem zegt dat we orders uit het buitenland hard nodig hebben en dat de hele productiestaf het daarover eens is... Ja, als de productiestaf het erover eens is, waarom vertellen zij het hem dan niet? Jammer, ik dacht dat u meer moed had. Ik heb wel moed. Geloof ik. Maar je moet voor alles het juiste ogenblik vinden, daar gaat het om. U bedoelt, stel niet uit tot morgen wat je kunt uitstellen tot het volgend jaar. Nee, dat bedoel ik niet. Maar als ik kom binnenvallen bij meneer Saunders en ik zeg... maandag hebben we een orde voor 10.000 paar schoenen gemist... vandaag zijn we de belangrijkste organisatie op het gebied van de detailhandel kwijtgeraakt... laten we dus nu maar gauw gaan exporteren... Gooi die zijn inktpot naar mijn hoofd. U bent een beetje bang voor hem. En dat is glad verkeerd. En daardoor geeft hij u altijd de schuld van alles. Maar ondanks al zijn dreigementen... bent u nog altijd hier. Weet u wat dat betekent? Ja, dat ik nog niet bij hem binnen ben geweest... en hem de jobstijding nog niet heb gebracht. Nee. George, het betekent... dat meneer Saunders drommels goed weet... wat je voor de zaak waard bent. Hij heeft je nodig. De hele zaak heeft je trouwens nodig... De hele zaak? Jij ook? Ja, ik ook. Daarom zei je dus George tegen me. We spreken vertrouwelijk. En ik probeer je een goede raad te geven. Dan klinkt meneer Meadows wel erg officieel, vind je ook niet? Ja, natuurlijk. Jane. En zou je dan nou niet eens eindelijk naar meneer Souders gaan, George? We zijn Duim Duimje voor me. Daar gaat hij dan. Er is iets. Ik moet u iets vertellen, meneer. Ik moet jou ook iets vertellen, Werdels. Ja, dicht. Werdels, slecht nieuws. Hoe raadt u het zo, meneer? Raad, hè? We hebben een orde voor 10.000 paar schoenen niet gekregen en we zijn een belangrijke organisatie op het gebied van de detailhandel kwijt. Dan hoef ik toch niet te raaien, dat zijn feiten. Ja, natuurlijk, maar hoe weet u dat? Moet ik dat soms niet weten? Juffrouw Digby heeft een notitie op het bureau gelegd. Heeft ze dat voor me gedaan? Voor jou? Nee, voor mij. En wat had jij me te vertellen? Nog meer slecht nieuws? Ja, ja, het was nogal slecht, meneer, maar het is nu opeens niet zo slecht meer. Ik, ik bedoel, het is niet slechter dan wat u al wist. Ik, ik zat erover in, ziet u, ik. Uh... Dat we die orders niet gekregen hebben? Kom nou, we hebben al meer orders niet gekregen. Inderdaad, meneer. Fijn dat u het zo opvat. Ik, uh, ik wilde u eigenlijk aanraden, uh, trekt u erop uit, meneer. Uh... Bedoel je dat ik op uh, vakantie toe ben? Nee, nee, nee, nee meneer, het gaat om iets anders. De, de hele productiestaf is er mee eens, ziet u. Uh, wij moeten Engeland weer op de been helpen. Ja, dan ben ik altijd druk mee bezig. Geeft de mensen goede schoenen om op te staan. Nee, ik bedoel, uh, we moeten andere landen ook op de been helpen. Ja, ik weet niet wat je allemaal zit te raaskallen, Menno's. Maar één ding weet ik wel. Onze eerste zorg is nu de export. Export? Natuurlijk, export... Daar wou ik het net met u over hebben. Ik heb de raad van commissaris alweer ingeroepen... en een bespreking vastgesteld tussen de productiestaf en de verkoopstaf. Ik heb een schema gemaakt van de voornaamste buitenlandse markten... en ik ben van plan de campagne zelf te gaan leiden. Een voortreffelijk idee, meneer. Ik ben blij dat je bent. Bij de export gaat het om grote partijen. Om die op tijd te kunnen afleveren... zal ons productieapparaat op volle toeren moeten werken. Maakt u zich daarover geen zorgen, meneer? Dat regel ik allemaal. Ja, als je dat kunt, je dankbaar zegt. Hoe denk je te doen? Nou, nou, eh... Uh... Door met mensen te praten, meneer. Door ze te wijzen op de belangen van de zaak. En van het land natuurlijk. Een uh, goede slogan zou ook niet kwaad zijn. Ik denk dat jij meer zult bereiken met een bonus. Nou ja, voor de nou maar. Ik heb nog een hoop te doen. En geen zorgen, meneer. Alles komt in orde. Met vliegende behandels gaan we over de grenzen. Ja, ja. Kwetsbaar raak. En? We starten op korte termijn met een exportcampagne. Heb je hem in die paar minuten zover gekregen? Oh ja, dat was zo moeilijk niet. Weet je, bij een man als Saunders is het de kunst om te laten denken dat het zijn idee is. Ik kan het haast niet geloven. Je bent geweldig, George. Nou oh ja, ik, ik wil niet onbescheiden zijn, maar... hij laat de hele interne organisatie aan mij over. Wat een overwinning. Zie je nou wel dat je veel meer zelfvertrouwen moet hebben? Ja, ja. En, uh, nou wilde ik je vragen, als je het niet te druk hebt... Ik, ik bedoel, als je, als je niks speciaals te doen hebt, dan... Uh, dan zou je het misschien niet erg vinden... Ga door. ...om een paar brieven voor me te tikken. Ik wacht er al de hele dag op, meneer Meadows, dat u me dat zou vragen. Zullen we dan maar meteen beginnen? U gaat dus voor veertien dagen met vakantie. Naar Italië, meneer Sanders? Dat wil zeggen uh, officier. In werkelijkheid ga ik ergens een kijkje nemen in de schoenenindustrie... ...en speciaal hun exportprogramma bestuderen. Kijken welke van hun markten voor ons bereikbaar zijn. Maarten en Clayton laat ik dan in Rome achter om de zaken verder uit te werken. Ik zelf vlieg door naar het Verre Oosten. Om orders te veroveren. Precies. Verder heb ik iemand nodig om me daarbij in Tokio te helpen. Meneer Middles? Nee, die heeft te grote voeten. Als oh. ik schoenen wil verkopen in Japan... moet ik een paar mooie, kleine voetjes bij de hand hebben. <laughs> Zoals, uh, <laughs> Zoals die van u, je vrouw Dingby. Maar meneer Sanders... Ik heb een secretaresse en een model nodig. Voor allebei bent u geknipt. De zware? Uh, Nee. Oh, M dat is dan afgesproken. Op de terugweg vliegen we naar Moskou. We moeten de Russen ook een kans geven. Westerse laarzen moeten geshoot worden aan Westerse beentjes. Ik denk dat u er eens uh, best zullen bevallen. <laughs> Misschien wel zo goed dat ze u bij zich willen houden. Ik weet werkelijk niet wat ik zeggen moet. Laat dat uw paspoort maar in orde maken. Uh, en meneer Meadows? Oh, hij is een man van de administratie, niet van de verkoop. Hij kan hier alles voor ons regelen. beden Had u me nodig? Anders had ik je voor denk ik weer niet naar alle afdelingen laten bellen om je te zoeken. Wat heb je nou weer? Waar zat je? Uh, in de fabriek, meneer. Ik heb met de chefs gepraat over de voorstukken, de zolen, de hakken en de vetergaten. U kunt op alle afdelingen rekenen. Ze zullen zich tot het uiterste inspannen. En zonder extra vergoeding. Daar ben ik zeker van. Bereid het maar. Ik ken de menselijke natuur beter dan jij. U kunt wel gaan, je Dickby. Dat was voorlopig alles. Goed, meneer. Dank u. Laat je niet op je kop zitten, George. Kom dichterbij, en gaan zitten. Ik heb het een en ander beetje te regelen. Ik vertrek morgen voor een paar weken naar Rome. Naar Rome? Ja. Maar meneer, Italië heeft een geweldige schoenindustrie. Daar kunt u nog niks verkopen. Dat wil ik ook niet. Ik wil alleen een beetje wijzer van ze worden. Oh, wilt u een ontwerpen pikken? Nee. De onze zijn minstens even goed beter in sommige opzichten. Ik wil weten wat voor soort schoenen ze uitvoeren en waar hun markten liggen. Als ik daar achter ben gekomen, zal er een topprestatie van onze exportafdeling worden verlangd. Maar we hebben helemaal geen exportafdeling, meneer. Nee. Daarom moet jij er als de weer gaan in organiseren... en er de leiding van op je nemen. Oh, juist, ja, eh, Kan ik juffrouw Digby als assistente krijgen voor de export? Nee, die wordt al geëxporteerd. Dat gaat met mij naar Tokio en Moskou. Jij kunt het best alleen af. Oh, ik, ik zal mijn best doen. Dat is je ga rijden. Je hebt veertien dagen om een stel monsters naar me toe te sturen... naar Tokio en naar Moskou. De hele serie OTS voor Moskou... en de hele serie BGL voor Tokio. Eén maat, die van juffrouw Digby... Zij gaat ze showen. Ja, maat 9 dus. Bij elkaar, zedig. Ze is een vrouw, geen dokwerker. Hoe kom jij bij maat 9? Nou, ja, ik, ik heb met, met kerstmis een paar sokjes voor haar gekocht. Schoenmaten zijn anders dan die van sokken. Ze heeft maat 4. Je moet er eens wat beter bekijken. Oh, en uh, vragen de adressen achter te laten van de hotels waar we zitten. Logeert u samen in hetzelfde hotel? Allicht. Moet er dicht in de buurt hebben. Oh ja. Ja, natuurlijk, meneer. Ja, Ik, ik begrijp het. Ik, uh... ik zal alles in orde maken, meneer. Is er iets, meneer Meadows? Nee. Uh, ja, dat wil zeggen... Moet u het niet eerst aan uw moeder vragen, of ze het wel goed vindt? Mijn moeder? Ik heb geen moeder meer en mijn vader is ook dood. Ik ben wees. Oh, dat hebt u me nooit verteld? U hebt me nog nooit naar gevraagd. Maar wat bedoelt u eigenlijk? Ah, het is nogal een risico, vindt u niet? Wat oh, maakt u een gesprek te voeren, bedoelt u? Ja, inderdaad, je weet van tevoren nooit wat u gaat zeggen. Nee, ik bedoel Tokio, Moskou. Met de baas in één hotel. <laughs> Bringt de schoen daar. Oh, George, dit is een zakenreis, een doodgewone zakenreis. Jawel, maar, maar u bent een bijzonder sympathieke en gevoelige jonge vrouw, mevrouw Digby. Meneer Saunders heeft mij in een vertrouwelijke buis verteld dat zijn een vrouw hem niet begrijpt. En nou denk je dat ik wel eens kon proberen hem beter te begrijpen, Nee, hè? nee, nee, nee, nee, maar uh, het zou toch heel wat anders zijn... als u bijvoorbeeld met mij naar Tokio in Moskou ging. Waarom? Nou, ja, om te beginnen ben ik niet getrouwd. doe ah, nou, Jane, ik bedoel alleen maar... Begrijp je maar... dan niet wat een prachtkans het voor me is... om landen te zien waar ik tot nog toe alleen maar van gedroomd heb? Oh, George, ik, ik ik doe alleen maar mijn werk, George. Tegen mijn gewone salaris... Zonder enige toelage, of wat dan ook. Goh, uh, ik, uh, ik heb nog één ding vergeten. Koop eens mooie, neem mijn jurken. Geef u wat ze kosten, ik betaal. Binnen bepaalde grenzen natuurlijk. Uh, Sam dus. Ik wil dat u er tiptop uitziet. Nog aantrekkelijker dan u al bent. En maakt u zich geen zorgen over zakgeld, daar zorg ik voor. Ik kan u dit allemaal niet voor niks laten doen. Nou, zeg het maar. Nou haal je, je natuurlijk nog veel meer in je hoofd. Nee. Het spijt me, Jane, ik... Ik bedoel, ik had eerder moeten begrijpen dat het alleen maar een gewone zakenreis is. Maar waarom... Oh, George! Dus dus je was alleen maar jaloers, doodgewoon gewoon jaloers. Ah, ik... Uh... Ja, zeg het maar. Ai, ik... Ja, ik was werkelijk jaloers. En, en waarom zou ik niet jaloers zijn? Tokio, Moskou, het Kremlin, dat zou ik allemaal ook wel eens zullen zien. Oh, George, je bent hopeloos. Adios. Ik heb je probleem opgelost. Oh, fijn, meneer. Welle je wilt probleem? toch een hebben? Nou, die krijg je. Oh, laat u juffrouw Dick hier. Nee, juffrouw Frost. <lacht> juffrouw Frost. Oh, oh, dat is toch niet om te lachen. Wat moet ik nou met die keurige oude dame? Ik weet zeker dat ze nog korsetten draagt. Oh, ja? Hoe weet je dat zo zeker? Anders kon ze nooit zo recht zitten. Oh, ik vind jullie een ideaal paard. Hmm. En zo oud is ze nog niet. Net vijftig. Zo en nou de zaken. Ik zal juffrouw Vos de adressen geven van de hotel waar de monsters naartoe moeten. Ja, dat is goed, ja. OTS voor Moskou, BGL voor Tokio, zei meneer Saunders. Open teenschoenen naar Moskou, bondgevoerde laarsjes voor Tokio. Zorg alsjeblieft dat alles er op tijd is, George. En controleer goed of de series compleet zijn. Maak alsjeblieft geen vergissingen meneer Saunders zo razend. Ja, is. omdat hij nooit vergissingen maakt. Maar goed, ik zal het allemaal extra controleren. Ik zou jullie zakenreis niet graag bederven. Meneer Maddenhoos. Ah, meneer Eh, Staan de mannen, uh, monsters klaar? Ja, de hele is is klaar voor verzending, maar uh, ik geloof toch dat u zich vergist hebt. Hoezo? Open schoenen naar Rusland en bondgevoerde gevoerde naar Japan. Uh, heb u nooit gehoord dat het in Rusland sneeuwt? Een tenen bevriezen, die schoenen. Ja, dat kan wel zijn, maar meneer Saunders heeft duidelijk gezegd OTS naar Moskou. Waarom? Ja, weet ik het. Ja, <laughs> misschien heb je sabotageplannen. Gaat hij zijn eigen holland voeren, ook in Japan. Ja. Ja, het is dat bloed heet en dragen de vrouwen lichtschoeizel. Wat moeten ze nou eens naar met bontlaasjes doen? Ja, van die kant heb ik het niet bekeken, maar... Ja, nou, ik heb hem beslist niet vergist, neem ik niet. Ja, dan heb meneer Sanders het vergist. Ah, nou, meneer Sanders vergist zich nooit. Ja, dan is dit toch de eerste keer. Zou er maar eens goed over nadenken, meneer Meadows. Als je zich werkelijk vergist heeft en het zit een in, dan krijgt u het op uw boterham dat u de vergissing niet ontdekt hebt. Nou, ik krijg altijd alles op mijn boterham, dus zal die zich wel vergist hebben. Maar als ik de zaak omdraai en de open tenen naar Tokio stuurt en hij heeft zich niet vergist, dan krijg ik het ook op mijn boterham. Nou, hij moet zich vergist hebben. Kan niet anders. Als ik u was, ik zou die boot maar iets meer rustig naar Moskou sturen. Ja, ja. <laughs> Meneer Sounders die zich vergist heeft. Nou, dan zal hij dan toch een toontje lager moeten zingen. Ik zo laat ben je, Ik heb voor vanavond een afspraak met een paar Japanse inkopers. Zijn de monsters aangekomen? Natuurlijk, meneer Saunders. Meneer Meadows heeft het allemaal keurig verzorgd. Ik heb ze uitgepakt. Wel, voor de donder. Wat is dat? Grisanten, een specialiteit van Japan. Ik heb het niet over die bloemstruik, maar over die schoenen. Kijk toch eens even, Opa schoenen. Is dat dan niet goed? Heeft Meadows ooit iets goeds gedaan... Ik heb hem uitdrukkelijk gezegd dat de bontlaarsjes hier naartoe moesten. Waarschijnlijk dacht hij dat u zich vergist had. Ik vergis me nooit. Daarom ben ik directeur van de NV-schoenfabriek Saunders. Ja, maar... Iets wat Meadows nooit zal worden. Eerlijk gezegd zou ik zelf ook verondersteld hebben dat de bontlaarsjes naar Rusland moesten. Dat zou iedereen zonder verkoopervaring denken. Maar ik niet. Ik ben deskundig op dit gebied. Ik draag geen uilen naar Athene. Uilen naar Athene? Rusland zit barstens vol met bontlaarsen. Elke fabriek daar maakt ze. Je moet er mensen niet proberen te verkopen wat ze al hebben, maar wat ze niet hebben. Luxe open schoentjes in westerse stijl. Ze hebben daar namelijk ook nog een korte zomer. En de dames dansen niet in laarzen je voor de Ik begin u te begrijpen. Japan heeft ook een korte winter. Precies. Er wordt dan zelfs geskiet. Open schoenen maken ze bij miljoenen. Maar chique bondlaarsjes, die hebben de vrouwen niet. En wat doen we nou? We pakken deze hele rommel in en gaan ermee naar Moskou. Zijn we daar klaar, dan komen we hier met de laarzen terug. Dat kost ons bij elkaar vier dagen extra en 4000 pond. En met ons, je baan. Maar. maar wat doen we met de inkopers die vanavond hier komen? Probeer ze aan het lijntje te houden tot we terug zijn uit Rusland. Dan geef ze champagne en alles wat ze verder nog willen hebben. Glimlach, zo lief tegen ze als je kunt. Zeg dat we over een week terug zijn. En als ze niet kunnen wachten, laat ze dan maar harakiri plegen. Zegt u? Komt er vandaag helemaal geen toestel uit Moskou binnen? Ja, natuurlijk ben ik overstuur. Mijn baas is vier dagen over tijd. En zijn secretaresse is bij hem. En zijn vrouw zit thuis op hem te wachten. Ja, ja, ja, dank u. Angst is een slechte raadgever, meneer Meadows. Ik dacht wel dat u weer met een spreekwoord zou klaarstaan. Ik heb het de laatste week meer gehoord... dan in alle voorgaande jaren bij elkaar... Maar als meneer Saunders en juffrouw Digby later terugkomen, zullen ze daar toch zeker een goede reden voor hebben. Nou, het kan ook een slechte reden zijn, juffrouw Frost. Hemel, nee, u, u denkt toch niet dat, dat ze een ongeluk hebben gehad? Dat juffrouw Digby na die ene kaart uit Japan niks meer van zich heeft laten horen? Vier dagen geleden had ze al terug moeten zijn. Bent u soms niet tevreden over mijn werk? Hé? Oh, ja, ja, ja, volkomen. Alle rekeningen zijn ingeboekt. Het orderboek is volledig bijgewerkt. Het archief klopt tot op de dag. U hebt een trui, drie saals, een muts en een paar wanden gebreid. Ja, maar u, u zei toch dat ik moordbreien tussen het werk door? Ja, als juffrouw dikwing misschien andere dingen voor u deed... dan had u me dat moeten zeggen. Ik wil graag alles doen om u tevreden te stellen. Weet u, ik, ik werk graag met u samen. Tot nu toe hebben ze me altijd bij oude heren gezet. En ik begrijp echt niet waarom. Vanwege uw ervaring, waarschijnlijk. Oh. Misschien geeft u de voorkeur aan wat meer onervarenheid. Uh, ja, ik bedoel, uh, misschien is juffrouw Dickby plooibaarder. Och, dat we hier nou zitten en niets kunnen doen. Oh, geduld is ook een schone zaak, meneer Meadows. Ja, maar één vogel in de hand. Ah, met de secretaresse van meneer Meadows? Oh, maar dat is prachtig. Dat zal meneer Meadows plezier doen. Ja, ja, dadelijk, meneer. Meneer Sounders en juffrouw Dingby zijn op het vliegveld. Of u ze direct komt afhalen. Op het vliegveld? Ja. Hoe kan dat? En ze zeiden net dat er vandaag geen machine uit Moskou aankomt. Maar ze komen ook niet uit Moskou. Maar uit Japan? Nou, nou begrijp ik er niks meer van. Ze zouden toch eerst... Ja. Ze zijn er tenminste. werk en geld gekost, George. Hoe ben je er eigenlijk toegekomen om die collecties te verwisselen? Nou, ik kwam in de fabriek en toen zei... Ah, nee, dat doet er niet toe. Ik wil een ander de schuld niet geven. De hele verantwoordelijkheid ligt bij mij. En als Sounders mond slaat, Hij heb ik het Hij zal het wel uit zijn hoofd laten. Nou, wat hij door die omwisseling verdiend heeft. Wat? Hij heeft er dubbele orders uitgesleept. Dubbele? Kijk, we wilden die lui in Japan aan het lijntje houden. Maar toen ze er eenmaal waren, stonden ze erop de collectie OTS te bekijken. En ze waren zo enthousiast over de modellen dat ze meteen een dikke order plaatsten. Op de terugweg ging het net zo met de bondlaarsjes. En in Moskou, in omgekeerde volgorde. Verdomme! dan zou het dus eigenlijk om opslag moeten vragen. <hacht> Vergeet het maar. Huh? Sounders kan het nou eenmaal niet laten uiten. Veter. Dat zul je moeten wennen, George. Maar ontslaan zal die je zeker niet. Meadows, Je kunt komen. We zijn klaar voor je. Veel succes. En laat alsjeblieft niet merken dat ik het je verteld heb. Het, uh, het spijt me van die omwisseling, meneer Saunders, maar ik dacht... Uh... Jij hebt niet te denken, daar ben ik voor. Je hebt alleen maar oorlogs uit te horen. Ja, natuurlijk, meneer. U hebt voorkomen gelijk. Maar omdat u nu eenmaal een voortreffelijk zakenman bent... dacht ik dat u uw kans zou willen benutten. Wat voor kans? Nou, om ze in Tokio en in Moskou hun eigen minderwaardige producten te laten vergelijken met onze voortreffelijke. En ze dus beide collecties te tonen. Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Uh, nou ja, toen jij de boel van had en ik er helemaal stond, moest ik natuurlijk mijn maatregelen nemen. Voortreffelijke, zoals altijd. Ik moest natuurlijk proberen de hoge extra kosten van die hele weerreizerij eruit te halen. Uh, ik mag wel zeggen dat ik daarin geslaagd ben. In beide landen heb ik orders gekregen op beide collecties. Van harte gefeliciteerd, meneer. Een knap stukje vakmanschap. Waarvoor had u mij eigenlijk nodig, meneer? Hè? Uh, eh? Ja? Oh. Ja, uh, nou ja, eigenlijk om je te vertellen hoe ik jou uit de nesten heb geholpen, maar. Dus. Maar denk erom, laat zoiets nooit weer gebeuren. Oh, je voort daar letterlijk aan mijn opdrachten. Ik zeg letterlijk. Ja, natuurlijk, meneer. Daar kunt u op rekenen. En letterlijk. Blij dat het deze keer zo goed is afgelopen. Achter de wolken schijnt altijd de zon, meneer. Wat? Nou, oh, dat is. Een van de spreekwoorden van juffrouw Frost, neer. Oh, ja, je kunt wel gaan. Eh, zeker, meneer. Opgelucht. Hij oh, kan me voortaan nog meer vertellen. Maar, eh, opgelucht ben ik wel. Dat jij er weer bent. Als je een tijd lang met een computer opgeschreven bent geweest. Een computer? Ja, een computer gevoed met breiwolf. <laughs> maar, nou ben jij er weer, hè. Nou, eh. Nou, wilde ik je iets vragen? Eigenlijk wilde ik je al vragen voordat Saunders je meesleepte naar de andere van de wereld. Ik luister. Er is toch geen kans op dat hij je weer wegsleept, hè? Natuurlijk niet. Nou, ik dacht zo. Nu wij samen de exportafdeling gaan verzorgen, of misschien ook niet samen. Meadows, Wat moet dit nou weer betekenen? Fouwfunct van heb jij de telegram op uw bureau gelegd? Ik weet van niks, meneer. Ik denk dat juffrouw Frost dat gedaan heeft. Het komt uit Amerika. Van de importeur Louis G. Binks. Waar we zaken mee doen. Maar ik begrijp niks van de inhoud. Zij zeer geïnteresseerd in uw open panka. U dadelijk monster. Oh, dat is een tikfout van de telegraafdienst, meneer. Opanka's panka's bedoelt hij. Onze lage wandelschoenen. Kijk, u was weg naar Tokio en naar Moskou en toen weer naar Tokio. Ja, dan maar... ga je me toch niet vertellen dat jij met een van mijn afnemers onderhandeld ja, Iemand moest het doen, meneer, en u was weg. Ze vroegen inlichting over onze producten. Het moest een makkelijke wandelschoen zijn en een, een beetje Engels. En ja, toen heb ik onze opankas aanbevolen. Oh, ik geloof niet dat er in de hele schoenindustrie... één grotere gek rondloopt dan jij met ons. Opankas, die draagt bijna niet wat meer. Je onderhandelt met Amerika, man. Met het meest vooruitstrevende land van de wereld. Niet met je grootvader. Mijn grootvader is vorig jaar overleden. Becontroleerd. Amerika moet je met de nieuwste modellen komen. Dat begrijpt een kind. Alleen jij niet. Je vond ik wie. Het boek onmiddellijk twee plaatsen voor de eerstvolgende vlucht naar New York. Ja. We moeten deze zaak rechtzetten. U hebt toch zeker nog niet uitgepakt? Uh, nee, meneer Saunders. Uh, en maak een stel monsters. Lijven dus voor onze nieuwste modellen. Ook voor tieders. En de opankas, meneer. Loop aan de ze een met je opankas. Uh, ze hebben het tenslotte naar gevraagd, meneer Saunders. Zou het dan ook niet beleefd zijn er dan toch een paar bij te doen? Ja, voor wij part. Maar, uh, mag we. Alweer een goede beurt, Jane. Ik het je niet aan. Wat je me vragen wou, kun je met ook ook vragen... als ik weer terug ben. Wat het dan ook is. En wees intussen een beetje vriendelijk voor die arme juffrouw Frost mm. nadat ja, ik u telegram had ontvangen, zijn we hier naartoe gevlogen... om u onze nieuwste collectie te laten zien. En wat zegt u ervan? Ziet er goed uit, meneer Saunders. Jammer dat u te laat bent. Dit soort modellen heb ik al in overvloed. De steeds zitten er trouwens vol mee. Ja, ik zeg het u maar ronduit. U bent genoeg zaken om te begrijpen... dat we niet kunnen kopen wat we hebben. Ja, natuurlijk. Ja, ik dacht dat u me iets zou laten zien. Zoals bijvoorbeeld de Open Panka. Inderdaad. Daar heb ik trouwens over gezegd toen uw exportmanager me erover sprak, trok de namen direct aan. De exportmanager. En uh, meneer Meadows kon niet met ons meekomen, meneer Binks. Hij had het zo ontzettend druk. Maar hij heeft ons wel een paar monsters meegegeven. <lacht> natuurlijk. Het beste voor het laatst bewaard. Maar meneer Binks, het is een van onze oudste modellen. We maken ze al honderd jaar. Ze worden nu alleen nog gedragen door oudere heren. Bovendien heten ze niet O. Puntje panka, maar ook Panka's. Al honderd jaar? Nou, de bewijs staan dat ze verdraaid goed zijn. Nou, kijk eens even. Dat is toch precies wat ik zoek. Traditioneel, degelijk, primair, Totaal verschillend van de populaire soorten waar de markt mee overstroomt wordt. Ze bevallen me. Zijn eenvoudige loggels, goed de week? Nou, dat zie ik. En daar is juist de markt voor. Wij Amerikanen wandelen veel, als we buiten zijn. We spelen golf. We schieten. Of wilde eenden. Maar waarom noem je die schoenen op pinken? Er zit een goede slagzin in. Met een reclamecampagne. Met ook uh, met pinken... Nooit meer aan het denken. hè? Of zoiets. <laughs> ja, ik dacht eigenlijk dat die schoenen hadden afgedaan. Maar, maar, maar u blaast een nieuw leven in. Dat heeft feitelijk u, meneer Meadows, gedaan. Uh, even kijken. Ik uh, controleer 2500 verkooppunten over het hele land. Verder er niet zijn paren. Dat betekent dan een eerste order van 90.000 paar. Wanneer kunt u die leveren? Over een maand? Oh, dat, uh, dat, dat moet ik even bekijken. 90.000 paars zei u toch? Om te beginnen. Ik zal meteen opbellen en informeren naar de voorraad. Goed. Neem uw maatregelen en laat het maar morgenochtend weten. U kunt erop rekenen. En uh, hartelijk dank, meneer Binks. Is het niet geweldig, meneer Saunders? U mag meneer Meadows wel feliciteren. slotte heeft hij de opankas aanbevolen en dus de orde gekregen. Hij heeft alleen maar een tijd begaan en daarbij stom geluk gehad. Dat is niet eerlijk van me. Als Meadows in een rioolput valt, komt hij er nog uit met een bos viooltjes in hand. En die verdient hij dan ook. Nou, ik zal het kantoor voor u aanvragen. met de secretaresse van de heer Meadows? Met wie? Oh, meneer Saunders. Jazeker, meneer Meadows is hier. Ik zal hem u even geven. Meneer Meadows, hier is meneer Saunders voor u. Hij belt op uit Boston. Oh, lieve helft, wat zou er we nou weer zijn. Zegt u mij dat ik er niet ben. Dat kan niet. Ik heb al gezegd dat u er wel bent. Uh, ja, meneer Saunders. Meadows, luister. Ik heb 90.000 baropankkaas nodig in verschillende maten. Ja, in zekere zin wel, meneer. Het broeder is alleen dat we maar 750 paar in voorraad hebben en in één maat. Ik ben het even nagegaan. Dan laat je de fabriek volledig op opanka's overschakelen. Ze moeten binnen drie weken klaar zijn voor verscheping. Dat betekent dan overwerk, meneer? Overwerk, nachtwerk, dubbele vroeger kan we niet schelen. Als de boer klaar is. We mogen die order niet missen, want het is pas een begin. Nou, dan hebt u weer knap werk gedaan, meneer. Hoe is het overigens met Juffrouw Digby? komen jij je nou maar niet om Juffrouw Digby. voor mijn instructies uit. We komen zo groot mogelijk. Een paar dagen controleer ik ver ze zijn. Begrepen? Begrepen, meneer. Uw opdracht zal letterlijk worden uitgevoerd. Goed, werk, werk, die. Uitstekend. Nog even, en we hebben ons ons Nog twee of twee of drie dagen, schat ik, meneer werk, Achter, achter. En wat ga je doen met al het extra geld dat je verdiend Nou, Nou, uh, ik denk dat ik al een paar werk, werk, moet werk, Maar werk, werk, werk, Ah, oh, je hebt het allemaal prima geregeld met ons. Ach, het meeste heeft de productiechef gedaan, meneer. Hij heeft tenminste mijn opdracht dus voor één keer nauwkeurig uitgevoerd. Dat is al heel wat. Hij nou, hangt maar weg, we zullen je niet langer ophouden. En doe je weg. Ja, klopt u dan, meneer. Waar moeten ze eigenlijk uh, precies naartoe in Amerika, meneer? Boston of Baltimore, denk ik. Misschien een kwantum naar beide steden. Nou, dat mogen we dan toch wel tijdig weten, hè? Allee, oh, Nou, ik weet dat we inderdaad leveren kunnen... ...moet ik alles verder met meneer Winks regelen. Het gaat om de invoerrechter, zie je. Die zal Binks moeten betalen en die ligt in Amerika niet bepaald laag. <laughs> ik denk niet dat het veel minder zal zijn dan hem de schoenen kost. Nee, maar zou het daar nog op kunnen afspringen? hè? heerlijk niet. Als bij het lever accepteert, hij dat staat vast. En je windmarsje is de hondakste invoerrechter nog hoog genoeg. Morgen vlieg ik weer met je van ik weer naar Amerika en mag alles in orde. Oh, en dan komt u overmorgen terug? Nee. Dan komt middag een verheertje waar de zending naartoe moet. Dan ga ik even door naar Mexico en op de terugreis controleer ik van alles je <laughs> Ik neem geen enkele risico. Stel je voor, een orde van bijna een half miljoen dollar. Als jij maar geen fouten maakt met ons. Nou, daar hoeft u zich echt niet ongerust over te maken, meneer. Ja, het is er gewaaijend Morgen juffrouw Frost. Uh -uh. Ik zeg maar, de morgenstond heeft goud in de mond. Morgen, meneer Merdoos. Een goed begin is het halve werk. Een telegram van meneer Saunders, net binnengekomen. Ah, dank u. Uh, meneer Saunders zegt altijd precies wat hij bedoelt, maar... ...dit is me toch niet helemaal duidelijk. Uh -huh. Nee, stuur 90.000 schoenen naar Boston... ...rechts toe, rechts aan. Stop. Laat Baltimore links liggen. Nou, dat is toch duidelijk. Je zou dus wil dat u dadelijk 90.000 paar schoenen naar, naar de Boster stuurt. Oh ja? Ja. Ja, maar, ja, maar dat staat er anders niet. Hm? Er staat, stuur 90.000 schoenen. Niet paar schoenen. En er staat niet dadelijk of direct en ook niet recht toe, recht aan, maar rechts toe, rechts aan. Ze hm, dus schijnen tegenwoordig bij de telegraaf nogal slordig te zijn. Dat eerste telegram van meneer Binks, dat kwam toch ook fout over? Nee, Vervost. Dat telegram kan niet fout over. Binks dacht dat die schoenen O.panka heette. Hij heeft die naam zelfs aangehouden. Ja. En waarom voegt meneer Saunders er nou aan toe: laat Baltimore links liggen? Om elk misverstand uit te sluiten, natuurlijk. Nee, ah, nee, nee, nee, dan had hij het ook anders kunnen zeggen en duidelijker. Bijvoorbeeld uh, geen schoenen naar Baltimore. Hm? Hij heeft het over schoenen. En hij heeft het over rechts en links. Ja, daar heeft hij een bepaalde bedoeling mee, die hij om de een of andere reden niet duidelijk kan uitdrukken. Ja, kom nou, meneer Meadows. Stuurt u nou maar rustig de hele zending naar Boston. Hebt u nou nog geen leergeld genoeg betaald? Een ezel stoot zich nooit twee keer aan dezelfde steen. Ja, maar het is nog maar de vraag wie de eerste keer die ezel was. Hm? Ja, meneer Saunders is een handig zakenman. Er zit iets achter dit telegram. En ik ben van plan uit te vissen wat het is, voor ik verder handel. Het kan best iets met die douane te maken hebben. Waanzin, meneer Beddoes, complete waanzin. Wat moeten je nou in Boston met 90.000 rechterschoenen doen en in Baltimore met 90.000 linkers? ja, Amerikanen zijn zo'n scheet geluid, maar ik heb nog nooit gehoord dat ze twee rechters of twee linkerschoenen lopen. Nee, maar ik heb iets ontdekt, meneer Magley. voor een afgewerkt product betaal je veel hogere invoerrechten dan voor de onderdelen tezamen. Nou, dan kunnen we toch beter de schoenen eruit om klaar halen en de partij teenstukken zoldingen en hakken naar Amerika sturen. Nee, nou, een rechterschoen alleen en een linkerschoen alleen is ook geen afgewerkt product. Een paar schoenen is dat wel. Nee, hey, ik ben bang de meneer Sanders, u als ze niet afgewerkt product beschouwt, beschouwd. Als u zijn opdracht niet uitvoert, en die opdracht hier vind duidelijk genoeg. Meneer Mötley, u hebt geen enkele verantwoording, die ligt helemaal bij mij. Maar we doen zoals ik gezegd heb. Nou ja, als u dan met alle geweld je hoofd in de strop wil steken, moet u dan tellen weten. Wacht is zo lang niet naast je, vond ik wie. En, meneer Winks, is de zending aangekomen? Jazeker, meneer Saunders. En ik heb er geweigerd. Geweigerd? Jullie in Europa kunnen wel denken dat we gek zijn, maar met twee rechtervoeten worden we toch nog niet geboren. 90.000 rechters hebben ontvangen. U veronderstaat toch zeker niet dat ik daarvoor de invoerrechter ga betalen? Hè? De boer ligt bij de douane. 90.000 rechte schoenen? Dat is kakzinnig. Valt me mee dat u er ook zo over denkt. Wat heeft die idioot van een Meadows nu weer uitgespookt? Juffrouw Digby, bel direct Meadows op. En laat hem per eerste gelegenheid hier naartoe komen. Om de zaken met meneer Binks hier verder te regelen? Nee, om hem een schop onder zijn komt te geven. Dag, meneer Saunders. Dag, Deen, Hier ben ik dan. Oh, dat stuk ongeluk staat nog te ik ook. Meneer Binks heeft de zending geweigerd. Die 90.000 rechterschoenen van jou liggen nou bij de duwade. Prachtig. Prachtig? Ja, u hebt vaak gezegd dat ik geen hersens heb, meneer Saunders. Maar ik heb uw telegram direct begrepen. Een geweldige stunt om de schoenen legaal Amerika binnen te krijgen... zonder invoerrechten te hoeven betalen. George, waar heb je het over? Nou, dat meneer Saunders een geweldige zakenman is... De douane gaat die schoenen verkopen. Maar wie wil nou 90.000 rechterschoenen hebben? We kunnen ze dus voor een prikje kopen. Voor een fractie wat de invoerrechten zouden zijn. Maar wat moeten we met 90.000 rechterschoenen doen? Niks. Maar de 90.000 linker heb ik naar Baltimore gestuurd. Die liggen daar nou ook bij de douane en die kopen we ook. En dan maken we de paren compleet. Leveren we ze af bij meneer Binks. En die heeft de schoenen tegen iets meer dan de helft van het bedrag... ...dat ze hem anders gekost zouden hebben. Mennoos, je bent een genie. Of voor het gekhuis. Een genie? Oh, Toen nou, het was uw idee toch? Ik dacht eigenlijk dat u me had laten komen om de zaken in Baltimore te regelen, terwijl u hier in Boston alles in orde maakt. Maar ik heb helemaal... Ik geloof dat je een genie bent, George. Maar nu aan het werk. <middels> In orde. Alles, meneer. Ik heb 1200 dollar moeten betalen. Ik vraag Ja, nou, daar gaan we dat. Daar ja. zijn we weer. Thanks. Misverstand is opgelost. De hele zending staat in paren voor u klaar in het warenhuis, hier vlak om de hoek. Mooi zo. Maar wat was er nou eigenlijk aan de hand? Dat is een zakengeheim van meneer Meadows, onze exportmanager. Hm. In elk geval willen we u tegemoetkomen in verband met de vertraging in de aflevering. En daarom hadden we gedacht u slechts de helft van de invoerrechten in rekening te brengen. Bijzonder aardig. Dat noem ik reëel zaken doen. <laughs> u wilt natuurlijk nog aan orde hebben, hè? Nou, die krijgt u meteen. U kunt me nog 90.000 paar leveren. Tegen dezelfde condities natuurlijk, hè? En dan uitsluitend dameschoenen. Als ik de mannen makkelijk laat lopen kan ik de vrouw toch niet in de steek laten. <laughs> uh, zou ik dit even apart met meneer Saunders en je Dickie mogen overleggen, meneer Binks? Natuurlijk, ga u eruit, dank u. Wat is er nou weer, ons? Nou, ik heb zo'n idee dat er met meneer Binks nog veel meer zaken te doen zijn. En daarom wil ik graag nog wat hier blijven. Als u nu morgen terugvliegt hè, en mij de monsters van de dameschoenen opstuurt. Uh, ik geloof wel dat je een weekje vakantie op kosten van de zaak verliet hebt. <laughs> dank u wel. Maar ik heb natuurlijk een secretaresse nodig. Eh, je vond ik wie. Nou, ja. maar dan maar, jullie mogen samen hier blijven. Maar nou moet ik echt weer naar binnen. Nou, meneer weg. George, je bent geweldig. Ja, lang niet iedereen krijgt een week vakantie los voor zijn secretaresse. En weet je waarom ik het vooral zo fijn vind dat we een weekje hier blijven? Omdat je nou misschien eindelijk eens de tijd vindt om me die vraag te stellen, weet je wel? Die al zo lang nou stellen. Exportexpert expert door Eddie McQuire. Nederlandse bewerking Rob Gerard. Rolverdeling George Meadows, Bob Verstraeten. Mr. Saunders, Willy Ruijs. Jane Digby, Corrie van der Linden. Miss Frost, Doge Lugani. Mr. Magli, Jos van Turenhout. Louis G. Binks, Tony Vouletta, Technische realisatie, Herman van der Lely. Assistentie, Leo Jansen. Regie, Harry Blonk.